Robert Baltus met het NOS journaal De Nam misleidt de bevolking over de gevolgen van de gaswinning. Dat zegt oud-Nam-ingenieur Adrian Houtenbos in nieuwzuur. Hij analyseerde zelf gasvelden en trekt andere conclusies dan de Nam. In noordwest-Friesland daalde de bodem niet de verwachte 8, maar 13 centimeter. En ondanks het stopzetten van de winning in 2008 daalt de bodem nog steeds. Volgens de Nam stopt de bodemdaling zodra de gaskraan dichtgaat, maar volgens Houtenbos is dit hand aan de kraan principe een fabeltje. De oppositie in de Tweede Kamer vindt het lijstje van het kabinet... met bezuinigingen en lastenverzwaringen voor 2014 visieloos. De maatregelen, die moeten leiden tot 4,5 miljard euro extra besparingen... werden vanmiddag in grote lijnen bekend. Coalitiepartijen, VVD en PvdA zoeken in de Kamer naar steun voor de plannen. Die zijn nodig om het begrotingstekort volgend jaar onder de 3% te krijgen. Daarnaast moet het kabinet met werkgevers en werknemers... tot een sociaal akkoord komen. Paus Benedictus is afgetreden. De dagelijkse leiding van het Vaticaan is overgedragen... aan kardinaal Kamerheer Bertone. De Zwitserse garde, die de paus beschermt... heeft zich teruggetrokken in de kazerne totdat er een nieuwe paus is. Ook op Twitter is de paus weg. Zijn tweets als pontifex zijn verwijderd... en als archief ondergebracht op een internetpagina van het Vaticaan. De provincie Groningen moet binnen vier jaar terug naar zes gemeenten. Dat is het advies van een commissie... die is ingesteld door de provincie en de gemeente zelf...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 Het weer, vannacht koelt het af tot rond het vriespunt... en kan er wat motregen vallen. Morgen overdag en in het weekend geregeld zon. Het blijft droog en het wordt 5 tot 7 graden. Na het weekend wordt het zachter, mogelijk meer dan 10 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. NCRV. Casa Luna. Frank Dumas. Welkom terug bij de NCV in het tweede uur van Kazeluna. gaan we het hebben over de geschiedenis die zich lijkt te herhalen. In het eerste uur kon u luisteren naar het gesprek dat ik had... met Martin Visser, economisch journalist bij het Financiële Dagblad. Wat we nu meemaken is niet uniek. Al eerder in de geschiedenis ging het slecht met Nederland. En u kunt zich dat vast nog wel herinneren. In het tweede uur van Kazeluna wil ik graag een beroep doen op uw geheugen. Wat kunt u zich herinneren van eerdere periodes... waarin de broekriem moest worden aangetrokken? Hoe deed u dat? Of hoe deden uw ouders dat? Crisisverhalen en oplossingen, dat willen we graag horen op 0800-1121. 0800-1121. Dat is ons gratis telefoonnummer. Mailen naar Twitter Twitteren, hashtag Dumosh. Of bellen. Dus 0800-1121. Theo, goedenacht. Goedendag. Je mag het zeggen, Theo. Ja, ik... Uh, ik... Ik beluister de verhalen dat men nu eigenlijk altijd streeft, en dat is altijd zo geweest, naar economische groei, toename van welvaart, waar iedereen beter van wordt. Mm -hmm. In principe zijn er maar twee mogelijkheden om een economische eenheid beter te laten worden. Meer geld ter beschikking stellen, dat is ofwel grondstoffen uit de grond trekken en die verdelen, of het buitenland te laten betalen. En dat is in het verleden meestal gebeurd met een positieve Ja. Maar ja, het Een buitenland... positieve handelsbalans, Theo, betekent dat je meer uh, uitvoert meer exporteert dan je importeert. Ja, Dan hou je geld over en dat kun je verdelen onder het volk. En dan, uh, ja, dan krijg je een welvaartstijging. Mm -hmm. Zo simpel is dat. Alleen, we hebben twee problemen gemaakt nu. We hebben een stuk van onze productie die we zouden kunnen exporteren... die hebben we al geëxporteerd naar het buitenland. Dat is de lage lonenproblematiek. Daarmee zijn wij een aantal markten kwijtgeraakt. En dat zijn vooral de markten... ...die te maken hebben met de primaire consumentenbehoeftes. Wat bedoel je daarmee, Theo? Dat wij eh, kleding, eh, schoenen, eh, huishoudelijke apparatuur... Eh, ...ga maar door, consumentenproducten... ...die worden in het buitenland vervaardigd. En wij zijn overgebleven met een stukje high-tech technologie... ...in grote lijnen, afgezien van de landbouwproductie. Daarmee zitten we niet meer vooraan in het economische sy systeem... ...want die primaire... Consumentenproducten, dat zijn de basiselementen in een economie. Maar dat uh, proces is weg. Ja, maar, maar dat is in de jaren zeventig uh, uh, is dat begonnen met de textuur, ja. geloof ik. Is het langzaam ja. het land uitgewandeld. Uh, maar je kunt niet zeggen dat we er nou zo substantieel armer van zijn geworden van die hele beweging. Nee, nee, we hebben nog, nog, kunnen, nog kunnen meeliften. Maar nu gaan de buitenlanden, dus onze buitenmarkt, die ons eigenlijk altijd gefinancierd heeft, die gaat nu ook meedoen in het economische systeem. Die willen ook hun welvaart groeien. Ja. creëren. En daar komt de botsing, dat net gaat zich uh, ja, sluiten, zeg maar, om ons heen. En iedereen gaat nu proberen een randje mee te pikken ten koste van een ander. Ja, ja, ja want dat die was... gaan ook steeds slimmere dingen maken en die gaan in feite datgene doen wat wij tot nu toe deden. Ja, en dat wordt, dat wordt dus steeds moeilijker om door te groeien. Maar waar, en, waar, waar, waar eindigt dit? Ja, dat eindigt, <laughs> ja, je weet niet hoeveel jaren dat gaat duren, maar dat eindigt in, in een moeilijke situatie. Met hoge spanningen, maar nu proberen overheden die proberen met allerlei regels uh, ja, blokkades op te werven. Dat is ook in het verleden steeds gebeurd om dat te remmen of anders te sturen. Ja, uh, ja dat eindigt. Kijk ja. wat uh, Skidelfki nieuws krijgt van uh, laten we tevreden zijn met wat we hebben. Ja, een ja, ja, boterham <laughs> ja, tevredenheid. Genoeg, genoeg. Ja, genoeg. Uh, daar gaat het natuurlijk naartoe. Ik kan dat iedereen gaat meedoen. Want de wereld is uh, dan gesloten. En ja, uh, dat zie ik zonder zo in. Alleen wij, wij proberen nog steeds, uh, uh, ja, laten we zeggen we gaan groeien. Ik hoor nu voor zeggen, de export die gaat toenemen. Ja, volgend ik jaar heb, gaat het weer een beetje groeien. Uh, ik heb mijn twijfels, want de, de nauwkeurigheid van de planningen van ons planbureau, ja die blijkt toch niet te kloppen. Ja, ja, ja het consumentenvertrouwen dus, gaat ook weer een beetje groeien. Een uh, heel heel klein beetje, met een half procent ja, gaan we meer ja. uitgeven geloof ik volgend jaar. Ja. Ja. Maar economie en economisch systeem is geen perpetuum mobile, hè? Dat kunnen we wel hopen, maar het is niet zo. Ja, ja precies. Het, het, het kost in zichzelf ook geld. Ja, nou. En ja, dat was altijd makkelijker in het verleden. Ja, je kon zo een hoop eh, landen kochten onze producten op. <kliek> maar ja. die drukte neemt toe. Heb jij zelf uh, de broekriem ooit aan moeten trekken, Theo? Het is mij niet overkomen. Wij proberen zelf met mijn eigen zaak voor te liggen op dit probleem. Maar ja, dat houdt een keer op natuurlijk. Wat voor zaak heb je? Uh, we hebben een, uh, een productiebedrijf. Wij leveren uh, kunststofonderdelen en we maken gereedschappen daarvoor aan allerlei industrieën. Maar we zijn wat, uh, wat slimmer dan onze concurrenten en dan heb je een voorsprong. Die proberen we te behouden. Ja, hoeveel mensen heb je in dienst? Twintig. Oh, dat is een serieus bedrijf. Oké, okay. en, en nu in deze tijd heb je het moeilijker met het bedrijf? Nee hoor, want wij groeien ook nu. Maar Kijk. dat gaat ten kosten van anderen. Want, want dat zijn onderdelen van producten, dat zijn geen eindproducten. Want de markt wordt bepaald door degene die de eindproducten in de markt zetten. En aan wie leveren jullie? Ja, we hebben meer dan 200 verschillende klanten. Van alle industrietakken. Ja? Niet één bepaalde sector waar jullie vooral aan leven? Nee, nee, nee, nee. nee, nee, nee, nee, nee, nee. Heel veel verschillende klanten. Nou, Allemaal. Uh, je kunt zeggen, uh, en dat zei je ook... het gaat ten koste van anderen... maar het is anderzijds ook een enorme stunt dat jullie groeien. Ja, ja maar ja, dat betekent dat je bezig bent... met het proces van, uh, van wat je zelf doet. En uh, ja, dat wordt vaak vergeten. Ja. Dat we niet bezig zijn om... Uh, ja, ik noem, Wij noemen high-tech uitzonderlijke dingen doen... en in mijn visie is high-tech iets voor half geld kunnen. Ja. En als je daar naar zoekt... En daar wordt niet naar gezocht, wetenschappelijk niet. Er wordt geen aandacht aan besteed in dit land. En ja, dat, dat maakt het steeds moeilijker. Ja, oké. Okay. Dank en, en heel veel succes. Dank je. Dank voor het bellen Theo. Dank je wel. Dag, dag. Dag. Ik wil heel dag. graag uh, uh, verhalen van u horen. want ik, ik, ik, Het kan bijna niet anders dan dat veel luisteraars denken... ja, de broekriem aantrekken, dat heb ik eerder gehoord. Misschien toen u heel klein was. Uh, of misschien wel uit de verhalen en de overlevering. 0800-1121, dat is het telefoonnummer waarop u ons kunt bellen. Paul, goedenacht. Uh, goedenacht. Je mag het zeggen, Paul. Uh, ik, uh, ik heb een paar dingen gemist eigenlijk. Vooral bij de bespreking van de pensioenen en de pensioenproblematiek. Mm -hmm. Uh, ik, wat ik uh, niet genoeg, uh, tenminste, ik heb het niet duidelijk genoeg gehoord, misschien is het al te sprake gekomen. De pensioenkorting die uh, voor een aantal uh, pensioenfondsen nu gaat gelden, die treft alle mensen die bij het pensioen betrokken zijn. Mm -hmm. Dat wil zeggen, de mensen die pensioen aan het opbouwen zijn, die krijgen straks minder. De mensen die inactief zijn, de slapers, dat zijn degenen die wel pensioen hebben opgebouwd, maar bijvoorbeeld bij een andere werkgever zitten en dus uit dat pensioen nog niks krijgen, mm -hmm. die krijgen straks ook minder. En degenen die nu pensioen krijgen, die zien dus meteen wat er aan de hand is. Die krijgen straks 4, 5, 6 of 7 procent korting. Ja. Uh, dus dat gaat veel verder als veel mensen denken. Veel mensen denken dat treft alleen de mensen die nu uh, van hun pensioen genieten. Nee, het treft iedereen. Iedereen wordt die door die korting getroffen. Ja. Nou, en wat ik ook... Uh, uh, dat komt iedere keer weer voor. Dat is de, de, de reden om een korting door te voeren, uh, de gestegen levensverwachting. Ja, maar die zit niet aan het eind van de rit, daar gebeurt niet zo heel veel, die zit aan het begin. De zuigelingensterfte in Nederland is aanzienlijk gedaald, daarmee is de levensverwachting toegenomen en worden de mensen ouder. Alleen, we worden niet in plaats van 78, 80 en 81, nee, de zuigelingensterfte daalt, daardoor neemt de levensverwachting toe en is de gemiddelde leeftijd van mensen in Nederland toegenomen. Mm -hmm. ja, dat, is, dat, is, dat, is, dat wordt ook zo vaak gewoon uh, verkeerd gezegd. En het andere wat ik graag nog kwijt wil is, ik heb nu weer uh, meneer Rutte gehoord... en tot mijn grote schik uh, was jij het daar helemaal mee eens, de sprookjes die die man vertelt. Ja, het is gewoon veel ernstig als iedereen wil weten. Nederland is gewoon op dit moment staat aan de rand van de afgrond. <laughs> maar, en, maar, maar waar baseer je man? je op als, als je dat zegt? Nou, er wordt nu geschreven met een werkloosheidspercentage van 7,5 mm -hmm. Maar het is gewoon flauwekul. Dan moet je gewoon eens nu optellen... de mensen die nu eigenlijk gewoon ongewild zzp'ers zijn geworden... en geen moeite doen hebben. Ja. Die zijn ook werkloos. Ja. En als je dat, dat soort effecten meerekent... dan kom je flink boven de 10 uit. En dat is een getal wat we niet willen horen. Ja, ja, ja. Ik zeg gewoon op dit moment... ik ben geen pessimist, ik ben realist. Ik heb vanavond... Ja, dat, een... dat zeggen altijd van... mensen die pessimistisch zijn. Maar even het even opzicht dat die dan heb je absoluut een punt. hoor. Want er zit heel veel verborgen werk. Uh, ja, in de cijfers ja, ja. en bovendien elk cijfer, het is maar net wat je wat je meet hè. wat wat valt er wel wat er niet valt er niet onder. Frank mag, uh, mag ik dit toch zeggen, ja? je zult op dit moment kinderen hebben die een jaar of twintig zijn en die aan het begin van hun werk zijn. Ja, die heb gestaan. ik ja, ja, nou, ja nou dan hoef ik je niks uit te leggen. Ze kunnen geen huis krijgen, ze kunnen geen werk krijgen, dat is toch geen bestaan. En dan hoor ik meneer Rutte roepen, we hebben het Rijkste land en dit en dat en, zus en ja. zo. Dan denk ik, man, waar lul je over? Je ja. weet niet waar je ja. het over. Ja. Ik probeer hebt. een beetje het kap van de koren te scheiden. Want je hebt volgens mij punt voor punt. Heb je, uh, uh, liever, je hebt een punt, absoluut. Uh, maar goed, als je naar Nederland als geheel kijkt en als je het vergelijkt met andere landen, is die economie helemaal zo slecht nog niet. En dat is wat Rutte zei. En uh, dat is waar ik het mee eens ben. Dat is wel een, uh... We hebben in Nederland 400.000 kinderen die een armoede leven. Naar de maatstaven die we zelf aanleggen. Ja, ja, ja, ja. Daar hoor ik niemand over. Ja, nee, ja. Nou goed, we gaan het allemaal afwachten, Paul, uh, welke kant op gaat. Uh, en en uh, ja, het glas is half vol, of het is half leeg. Uh, dus wat dat betreft laten we elkaar daar maar in ontmoeten, denk ik. Nou, het is drie kwart leeg en meneer Rutte zou ze op moeten houden met zijn gedoe. Oké, okay, maar gaat niet eens worden? Ook niet erg. Die wel visie heeft, die wel visie heeft. En dat ontbreekt inderdaad. Okay, dank voor het bellen, Paul. Dankjewel. je 0800 uh, Verhalen wil ik gaan horen over de broekriem aantrekken en uh, eerdere crisis. Hoe ging dat eigenlijk? Aleida, goedennacht. Goedenacht. Je mag het ik, zeggen. Ik hoor niemand over mensen in. Afgekeurd zijn, nooit hebben kunnen werken. Dus geen pensioen aan bouwen. Kunnen bouwen. Nergens gelegenheid te krijgen. Maar alleen maar zakken in inkomen. Omdat alles wegvalt wat extra uitkeringen, extra toelagen wat wegvalt in één keer. En dat kan je een paar honderd euro per maand veilen. Ja, ja, ja. ja. Want jij zit in zo'n situatie? Ik zit in een situatie ik ben vijfvoudig gehandicapt, maar daar hoor ik echt niemand over. Kijk, wij kregen altijd van mijn gemeente een toeslagen om dat op beeld te houden. Ja. En nu zak je per maand in één jaar tijd 200 euro per maand weg. Ja. En dat is ik nu opgevangen. En daar hoort niemand over. Ja, ja, want het gaat nu wel heel hard. En er zijn met name een aantal uh, maatregelen... die tegelijkertijd zeg maar, uh, voor mensen zoals jij uh, in elkaar vallen... die dat effect versterken. Ja, ja. en dat heb je ook nog gepraat. Op een gegeven moment moet je betalen voor de huur van een scootmobiel... of dit of dat of zus of zo. Nou, dat loopt ook lekker op. Weet je wat het gevoelig is? In mijn geval, ik stort medicijnen af die ik eigenlijk nodig heb. ja. Dan zeg ik, jongens, mijn eigen, bij, nee, mijn eigen bijdrage wordt anders te hoog. Mm -hmm. Dus dan neem ik geen medicijnen meer. Dan zei ik, dokter, ik hoef ze niet meer. Ja, ja. Zo ver is bij mij inmiddels gekomen. Okay. Maar daar hoor, je, daar hoor je echt niet aan boven. Dat is echt een categorie mensen denken van, ach, laat zitten, jongens. Ja. Daar okay. raak je dat ook. Ik, ik, wil, ik wil je hartelijk danken voor je verhaal. Ik, nee, euh... ik wil het weten jij doet, hoe jij erover denkt. Nou ja, ik, ik, ik, de, de mededogen, meer kan je niet van me krijgen. Ja, maar goed, <laughs> hem, is dat hier nooit mensen over hoort? Jawel, jawel, jawel. Je hoort die mensen er wel over. Alleen, er, er gebeurt niks aan. Nee, en ik vrees dat dit kabinet er nooit iets aan zal doen. Ja. En dat is heel erg. Oké, okay. dank voor het bellen. Hé, hey, werkt ze? Oké, okay, jij, yeah. dank, dank je wel. Dag. Ja, hoor. Dag 0801121. Ik wil toch heel graag uh, iets meer uh, naar het gespreksonderwerp toe. Namelijk uh, de, de broekriem aanhalen en verhalen van vroeger. Die wil ik zo heel graag horen nog. Fleur, goedennacht. Goedenacht. Je mag Hallo. het zeggen. Hoi. Nou, ik kan me herinneren dat uh, op het moment toen de euro inkwam, mm -hmm. toen was ik, uh, ik ben nu 18, toen was ik uh, ja, 7. En toen liep uh, ik met mijn vader in de winkelstraat... en toen had ik een paar uh, hele coole leren laarsjes gekocht. Mm -hmm. Maatje 30 of zo. En toen uh, zei ik tegen mijn pa... Pap, het was maar 70 euro. Nou, dat was echt niks. Totdat we thuis de euro-omrekenmachine pakten... en zagen dat het bijna het twee dubbele was. Toen hadden we echt zoiets van... Oh, wow. Maar ik zei nog tegen mijn pa... Pap, hoe kan het nou dat alles dubbele duurder is... Maar dat je niet meer verdient. En ik weet ook nog dat mijn opa en oma echt iedere keer als ze iets hadden gekocht... de boodschappen dat helemaal gingen omrekenen. Ja. En dat ik op een gegeven moment zei... hou nou eens op met dat omrekenen. Het komt toch nooit meer goed. Ja, ja. Nou, en zo zie je maar. Ja, maar die laarzen waren ook echt dubbel zo duur gemaakt? Ja, nee, het was zeg maar zo... Ze waren uh, 70 euro... Maar als je dat om ging rekenen. Ja, precies. In, dan bleek het heel duur te zijn. Okay. gulden. Ja. Bleek het echt 150 gulden te zijn geweest. Misschien ja. wel iets minder, ik weet het niet meer precies. Maar dat we echt zoiets hadden van. Huh, ja. Wow, ja. Ik kan me in die, uit die periode duur. nog een, een, een, een frituur, uh, een patattent herinneren. Waar uh, de man letterlijk alle gulden. Um, ...tekens doorgestreept had en er euro's van gemaakt had. <laughs> dus Oké, okay, kost... die kon toen... binnen drie weken zijn tent sluiten waarschijnlijk. Uh, nou, die heeft, die heeft drie dagen lang zoveel gezeur gehad van de mensen die zeiden... ...wat doe je nou, dat hij op een gegeven moment toch maar eens de rekenmachine gepakt had. Ja, ik vind het echt schandalig. En ik merk het nu zelf in de crisis, zeg maar. Kijk, ik krijg wel voldoende studiefinanciering. Maar als je dan ziet en hoort allemaal dat je als, uh, als studenten uh, ja, ik vind vooral dat je ergen, grof gezegd... wel een beetje in de zeik wordt genomen met het rijden bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want ik heb net mijn rijbewijs gehaald. Nou, Als ik een leuk autootje wil kopen en ik moet de verzekering afsluiten... Dan ben je de, aan de beurt. Dat slaat nergens op. Ik vind gewoon dat ze alle jongeren... Echt, ik hoop echt dat mensen met me eens zijn. Ik vind echt dat jongeren gewoon een kans moeten krijgen. Dus gewoon hetzelfde betalen als een normaal persoon, zeg maar. Maar op het moment dat het fout gaat... En ze gaan agressief rijden of ze krijgen boetes, dat het dan meteen afgelopen moet ja, zijn. Maar ja. dat je in ieder geval een kans krijgt. Ja, maar jij, ja, je weet hoe het werkt. Er wordt naar gemiddelden gekeken. En gemiddelden ja. uh, geven aan dat jongeren veel meer brokken maken dan ouderen. Ja, nee, dat, maar dat snap ik ook wel. Want ik rijd zelf ook wel vaak wel hard. Kijk. Maar het is wel dat ja. uitkijk. Ik doe dat alleen maar als ik zeker weet dat het kan. Bijvoorbeeld net als op, op de Amsterdam of op de weg richting Utrecht. Mag je op een gegeven moment moet je 100 rijden op een vijfbaansweg. Ja. En dan rij je helemaal alleen. s'avonds, want dat ik werk dan in Utrecht, dan moet ik om 1 uur s'nachts terug. En dan denk ik ja. Dag. Hallo. Ja, dat is het ga stu ik stu stu stu stu datzelfde <laughs> stuk waarvan vandaag bekend werd hoeveel er opgehaald is met die trajectcontroles. Want heel veel mensen denken zoals jij, en dan krijg je een, een, een leuke bekeuring in de bus. Ja. Nou. Ja, er zal vast wel veel. Ja, nee, ja, ik, dat... heb, ik heb wat uitgevonden op de snelweg. Dat heeft eigenlijk helemaal geen zin. Het is een beetje een blonde actie. Maar ik rijd in de begin heel hard. En dan aan het einde rij ik heel langzaam om het een beetje te compenseren. Oh. Nou, dat als, als ik jouw verzekeringsagent was, dan kreeg je van mij een dubbele, <laughs> een dubbele, oh. een dubbele, dubbele rekening, geloof ik. Dat ja. is de reden waarom ik mijn achternaam en mijn kenteken niet, zeg. zeggen Nee, precies. <laughs> nou, oké. Okay. Dank voor Bellevreur. Dag gedaan, fijne nacht. Jo, doeg. Dag. 0800 1121. dat is het gratis telefoonnummer van Kazeloenen. Daarop kan je bellen als je verhalen wilt vertellen over uh, crisis die je meegemaakt hebt. Uh, tijden van, van bezuinigingen en broekriem aantrekken. En, uh, en uh, hoe ging dat nog? Wat voor herinnering heb je daaraan? 0800 1121 of een mailtje naar kazeloenen.ncv.nl Me. Radio 1, Casa Luna. Frank Dumas. De, de crisis, l'histoire se repaite. Het lijkt erop dat veel dingen zich weer gaan herhalen. De tijden dat het allemaal wat minder gaat. Terwijl we het eigenlijk een hele lange periode achter de rug hebben... waarin het ontzettend goed ging met onszelf. Herkent u nou dingen? Zegt u van... nou, dat hebben we al een keertje meegemaakt. En hoe reageerde u daar destijds op? Of uw ouders? Bel ons op 0800-1121. Goedenacht, meneer van hetzelfde. Heet u echt zo? Ja, ja, ja. ja. Dat is geen grap. Ja, dat was een zware opgave. Als je als kind van hetzelfde heet, dan uh, je moet je dan opgroeien. Ja, dan heb je hebt ja. een psychiater nodig, weet je. Want e I iedereen maakt een grapje. Ja, nou ja, het is alsof je een stand-up comedian nodig heeft als u naar Casaluna belt en u zegt ik ben meneer van hetzelfde. <laughs> <laughs> <laughs> Inderdaad. Ja. Maar ik ben nu al gewend, ik ben nu 72, dus dan lukt het wel, weet je. Ja, ja, dan, dan, dan, dan, dan kent u dat liedje wel een beetje. Meer van hetzelfde, zullen we maar zeggen. Maar goed, zeg het. Goedenacht. Ja. Wij je wilt over de crisis hebben, ik, ik was zeven, in 1947, was ik naar de oorlog natuurlijk. In Schiedam, dan ik in de, in de buurt, de Brandersbuurt, dus daar uh, werd je neven gestookt en alles, Dalen, Meijer, en ik noem maar even een paar namen hè, om het te schilderen. En dat was een grove armoede. En er was nog geen Albert Heijn, Die moest nog komen. Dus die moest, de moeder moest naar de markt toe. Je had uh, alleen zwinters had je kool en zo. Dus je had groenten naar het seizoenen. Mm -hmm. En ik woonde in een huis met... Uh, ja, met je lag met op de zolder. En in de keuken was nog zo'n uh, roomton. Weet je waarom Om in te poepen. En er ging een trekken. Ja. Weet je nog? Ja, ja ik zit, aan, ik zit uh, ademloos te luisteren. Ik ga het even door. Ja, ja, heel goed. Maar mijn vader die kon dan Amerikaanse sigaretten kochten. Dus toen werden wij een kleine zwarte handelaar. En de arbeiders die kregen dan goedkope sigaretten. Maar uh, die grote Nevenstokerijen. En die had dan van Gelderen. En, uh, uh, en van Duim. Dat waren de ijzerhandelaren. Uh -huh. Schroot. En die hadden voor de connecties sigaretten. Dus die kwamen bij ons aan huis geslochte sigaretten halen. En, uh, bij de geneve en ik kreeg jenever, de ervoor, weet je wel. Dus ze was eigenlijk in een huis. En, maar je moest wel voorzichtig zijn, want dat is de politieagent kwam. Maar wat bleek nou? Van Duin die stuurde gewoon de hoofd van de Schiedamse politie naar ons toe... om uh, sigaretten te kopen, weet je wel? En Van Duin, dat was de hoofdcommissaris? Dat zeg u? Van Duin was de hoofdcommissaris? Nee, Van Duin was uh, van Oud-Ijzers, groot. Oh, oké. Okay. En midden in de oude buurt. En dan die, die had dan weer connecties met de politie... Ja, ja, ja. Want die, uh, die maakte, zo ging dat natuurlijk vroeger, een beetje broekzak, vestzak, een beetje praat met elkaar. Het was geen kwaadwilligheid, het werd geen fraude genoemd. Nu begrijp ik dat allemaal wel. Ja, maar, ik, maar dat, je, dat was, was, wel, was wel de manier waarop je ouders nog een paar centen verdienden. Ja, ja, bij ons was het een, een zekere welvaart, maar je mocht er, die niet aan de grote klok hangen. Want, dan, uh, want er stond al de politie, uh, we wonen in een poortje... En dan hadden we nog uh, gas van kolen, weet je? En dan hadden we nog gaskousies, dus geen elektrische peertje. Ja, we hadden ja. toen nog de hele poort uh, die uh, elektriciteit aan laten leggen. Oh, Oké, okay. maar, maar uh, was u als kind nou al bang, uh, in feite? Want die, die politie die kon elk moment ingrijpen. Ja, ja, ik al ik ik ik bij die poort en er stond de politie op, die stuurde nog op een fietsvrijhaal toen, hè? En toen dacht ik, oh god, je, want ik, er werden zwarte handelaren opgepakt, weet je. Ja, ja. Goed. Want dat waren dikwijls hele grove lui. Maar ja, het was heel, bijvoorbeeld, wij hadden, ik had dan drie oude zussen en een oude broer. En dan, dan hadden we ook tabak. En dan gingen we los, uh, uh, tabak uh, met vloedjes. Ah, ja. Maar dat was mijn vader. Dus dan hadden we een oud schijthuis, weet je wel, in, met krantenpapier, <laughs> want die had nog geen uh, toiletpapier. ja. En dan, uh, dan moesten mijn zussen en zo, die mochten dan niet aan het vloedje lukken. Ze moesten sigaretten draaien. Maar dan mochten ze niet aan het vloedje lukken. Dat was niet hygiënisch. Dat was een klein perceeltje met water. Dat kan je niet geloven, joh. Dat allemaal... Maar de kerk, wij waren katholiek. En toen was je nog een echte katholiek, weet je wel. je was met de duivel en met uh, op je. En je moest. Uh, uh, als je iets communie ging. Ik heb nog een communie gedaan was ik zeven jaar. En uh, dan moest ik, moest ik me dat geleerd hebben, weet je nou nog niet. Dan was het. Uh, je had drie zonden, van onkuisheid. Van uh, woorden, daden en, uh, en gedachten. Ja. Yeah. Dus dan ging je biersten. En dan had je drie kleine zonden, namelijk dan. Van de suikerpot en brutaal geweest en dinges. En dan kwam je onkuis. Maar je had natuurlijk uh, een seksuele gedachten al op die tijd. Althans, ik en ik denk in de buurt, in de buurt ook de jongens. Ja. Yeah. <laughs> en je, je ging natuurlijk ook wel even met andere dingen frummelen, weet je wat. Dus dat was een daad. Dus je had precieze woorden gedacht. En dan biecht hij. En dan kreeg ik drie zonden. Het was Pater Rogman. Die later heb ik gehoord dat hij met het voor ook niet bij kinderen. En die was altijd heel mild voor mij. Ik kreeg drie onze vaders, moest ik dan bidden. En dan deed ik er zelf drie wezen groetjes bij voor Maria. Want die katholieke Maria, weet je wel. Ik denk, nou, dan is alles goed. Nou, dan ging je naar buiten weer. En dan kom je er weer een werkje tegen. Dat was dat was... Die mensen hadden, je had hadden dus arbeiders die heel laag stonden. Die konden dan niet rondkomen. Die hadden het boekje bij de melkboer en bij de dingen. En dan de kinderen die dan nog een strek in de haak kregen... als ze naar school gingen en netjes gewassen en gekleed. Dat waren dan weer wat hogere arbeiders. Ja. En dan had je bijvoorbeeld Wilton... had 7.000 man, een gruusstel in Schietland. En dan had je aan de overkant je de Rotterdam RDM, de droogdok... die hadden 7.000 man. Dus als ze verjaardagen waren... Die gaven het aan niet. Die gaven het aan het eind van het jaar. Gaven ze een gedeelte van de winst aan de arbeiders. Ja, ja, ja. Kun nou, je natuurlijk... alles nog volgen? Ja, ik kan nog volgen. Nou ja, het zijn prachtige verhalen. Stuk voor stuk. Ja. En ik wil u hartelijk maar... danken daarvoor. Wou je stoppen? Ik wou stoppen. Of heeft u er nog één? Nou ja, hoe dat dan allemaal in elkaar zat natuurlijk. Was ook dat je dan. Uh, uh, Nederland is groot geworden en dat vergeten. We hebben dus sociale geheugen verlies. De arbeiders, daar heb ik voor gezocht nog een paar. ...dan we geen loons gekregen Dat wordt heel laag, want in 60 verdienden de mensen misschien nog... begin 60 nog maar 100 gulden. Ja. Netto. Ja, kijk, dat, dat was pas een broekriem. Dat was een broekriem. Maar dat denk ik, denk ik ook. Dat, ik, men... Sorry? Ik zei, nou, dat was pas een broekriem. En, en nu gaan we wel afsluiten, als u het goed vindt. Oké, okay, fantastisch. Bedankt voor het uh, praten. Ja, en, en dank voor het bellen. Had je er wat aan trouwens? Was het leuk? Ik, ja, zeker. Absoluut. Ja, ik, ik geef ja. een acht. Oké, okay, bedankt. Okay. En een prettige nacht toch. Dank u wel hoor. Dank voor het bellen. Dag 0800-1121 is ons telefoonnummer. Jacqueline, je hebt ons een mail gestuurd. Jacqueline Smulders, goedenacht. Hallo, ja. Uh, uh, vertel het, jouw, jouw crisisherinnering. Ja, mijn verhalen zijn weer van iets later. Ik denk uh, begin jaren 70, allemaal zo ongeveer. Mm -hmm. um, ja, het zijn vooral echt uh, grappige jeugdherinneringen. Dus het is ook allemaal natuurlijk wat vaag. Ik was erg klein. Ik kan me herinneren dat uh, uh, mijn vader had destijds een Duits kenteken. Dat moet ik er even bij vertellen. Jouw vader was een Duitse? Nee, hij was geen Duitser, maar hij werkte in Duitsland. En hij had, uh, daardoor had hij een Duits kenteken. En wij zouden gaan verhuizen. Dat was begin jaren zeventig. Als uh, mijn moeder, en mijn zusje en ik en hij. Uh, tenminste, het, de, de personen en de huisdieren. Want de spullen die gingen met een verhuiswagen. Maar wij zouden dan... De Levende haven zouden dus uh, moesten nog verhuizen. Uh -huh. En uh, hij had gedacht, omdat hij een Duits kenteken had, dat het ook wel op autoloze zondag kon. Want voor zover hij wist, en hij was uh, jurist, bedrijfsjurist, dus hij dacht: ik heb het bij het rechte eind. dacht hij dat wij wel op die dag uh, konden verhuizen. Dus wij zaten in uh, de auto met het Duits kenteken, met uh, het aquarium en de Kanariekooi en uh, ook nog een schildpadje geloof ik, en de Kav, ja, ja, zaten wij dus... Op, in... de, op de snelweg, Toetoet, toet, dus auto's zondag, tellen. en dan ja. ging, ging de familie smulders. In de Volvo uh, 404, ja. En, uh, nou, we werden dus aangehouden. <laughs> en dat eindigde voor hem, uh, in een politiebureau, in mijn herinnering, dat mijn moeder weet het precies, maar goed, die ligt nou misschien al in bed. Hij moest wel op het politiebureau blijven, geloof ik, want hij maakte stampij, want hij dacht ik heb het bij het juiste eind. Ja. En wij zijn in een taxi met de hele boel, met de en de kanarie en de beesten, andere kleine beesten, dus in een taxi naar het nieuwe adres uh, gebracht. Want die taxis mochten wel rijden? Ja, die mochten blijkbaar wel. Ja. En er moest ook een oplossing komen natuurlijk, want wij zaten daar langs de snelweg, we waren aangehouden. En er moest toch iets gebeuren met... Uh, met uh, hè? De, de auto en de spullen? <laughs> Vrouwen en kinderen en dingen. Ja, ja. En, uh, en ja. jij, jij ging als kind niet te plekken door de grond van schaamte? Nee, nee, nee. Wat, ik, ik denk, wij vonden dat toen alleen maar allemaal... Uh, nou, ik, ik weet het niet zo goed meer. Ik denk, misschien vond ik het wel een beetje eng of spannend. Maar uh, achteraf vind ik het in ieder geval een erg uh, komisch uh, ja. verhaal. En ook een stukje omdat het gaat over crisis, autoloze zondag... Ja, ja. Dat is het wel een van de vrolijkere crisisherinneringen waar ik dan uh, aan moet denken. De halfstarigheid van pa, die dacht, hier kom ik wel mee weg, ja. maar dat was niet zo. Ja. Ja. Je had ook nog een ander verhaal over de crisis. Ja, nog een vrolijk crisisverhaal. Ik kan me ook herinneren dat uh, mijn ouders, die uh, hadden toen ook niet zoveel geld om uh, in het buitenland op vakantie te gaan. We gingen elk jaar naar uh, Zeeland op vakantie. En, uh, nou ja. Hij stak ook al zijn geld in een huis, wat, we toen, wat hij toen aan het bouwen was. Dus ze zijn maar één keer, in mijn herinnering, op het in het buitenland uh, op vakantie geweest. En dat was ook uh, begin jaren zeventig. Toen waren wij nog vrij jong, mijn zusje en ik. En wij logeerden toen bij mijn oma voor het eerst, dus voor een langere uh, periode. En toen kwamen ze terug. Dus dat was ja, voor ons kinderen en voor mijn oma natuurlijk een hele belevenis... dat ze zo lang waren weg geweest en weer terugkwamen. En dat was ook midden in die... Uh, de oliecrisis. Mm -hmm. In de tijd van het Varsmajeur lied. Koelwijd, koelwijd, koelwijd. Kiele, kiele, koelwijd. Kiele, kiele, En mijn oma die hield ook wel van een lolletje <laughs> En ik kan me dus herinneren dat wij met z'n drieën, mijn zusje en ik en mijn oma. Dat we dus met witte lakens om. Zoals Arabieren en dan uh, een sjaal eromheen. Dat we dus uh, hun stonden op te wachten. Mijn vader en moeder. En dat we met z'n drieën dat, dat lied zongen. En Koeweit, uh, Koeweit, Koewijt, Kili, Kili, dan En nog Den Uyl. is in de olie. Ik kwam er ook nog achteraan, geloof ja. ik. In Den Olie is Den Uyl. Ja, <laughs> ja. Ook, van, ook van de heren van Varsmajeur? Ja, ja. Dus, uh, nou ja, dat is de tweede vrolijke crisisherinnering die meteen bij mij bovenkwam. Ja, je ouders ja. begrepen die waar dat waar lied vandaan kwam? Ja, die begrepen dat, die begrepen dat zeker, ja. Ja. Goed, dat waren nog eens tijden. We, we proberen ondertussen heel snel het liedje te vinden, maar dat lukt niet. Het, het zit, uh, ons Radio 1-computer is niet moet zo heel, heel erg op muziek gericht, vrees nou, moet toch lukken, zeg. Ja, nee, nee, het is, het is all over the place, maar dat weet net toevallig niet in deze ja. computer. Want dit is natuurlijk geen nieuwszender. Of uh, geen, geen uh, muziekzender, nee. dus... nou ja, we hebben nog een half uur, hè, zo. Dus... Oh, je denkt het gaat nog wel even lukken? Ja, het gaat misschien nog wel lukken. Oké, okay, goed. Je weet het niet, Jacqueline. Oké. Okay. Blijf vooral luisteren, misschien jo. lukt het nog. Dank, dank okay. voor het bedden. Oké, Mevrouw van Zolt, goedenacht. Goedenacht. Ja. We hebben het over de crisis, hè? Ja. En, uh, en over de crisis van toen en de crisis van nu. Ja. Nou, veel verschillen doen ze niet. Nou ja, dat mag ik niet helemaal zeggen. Ik ben van, uh, ik ben 75, dus mm -hmm. ik ben van uh, voor 40. Dus uh, ik heb al uh, aardig wat uh, crisis uh, meegemaakt. Al uh, uh, uh, uh, sowieso de, de, de vijf oorlogsjaren... en dan de, de jaren van, uh, van wederopbouw. En dat waren ook allemaal niet zulke prachtige jaren. En, maar wat mij opvalt, dat is... dat de, uh, de vergelijking met de crisis van de jaren dertig... en de crisis van nu... niet zo verschrikkelijk veel verschillen... als wel dat het grootste deel van de Nederlandse bevolking die prijs betaalt. Omdat ze dus of modaal of eronder zitten. En de grote heren dus allemaal zeggen... ja, ja, ja, ja. Nee, dat kan niet, want die groep die het kan betalen... die is te klein. De, de grootste groep is degene die uh, daar nog hard voor moet werken. Mm -hmm. Dat is natuurlijk geen eerlijke zaak. Want... Uh, er wordt gezegd, ja, de ene uh, econoom zegt, ja, er moet, er moet veel meer geïnvesteerd worden. Mensen moeten kopen, mensen moeten niet sparen. Nou, ik zal u even een kleine uh, uh, in, inzicht geven in mijn financiële zaken. En dat is dat ik alleen AOW heb en niet eens huursubsidie... en niet eens vrijstelling van, uh, van, uh, van belastingen. Ja. A, omdat ik het niet wil, omdat ik was ben van al die uh, uh, uh, uh, voorzieningen maar, waar mensen maar ongelimiteerd gebruik van zouden kunnen maar maken. u, heeft, en u er ook... heeft er wel recht op. Ik heb er... Wat is recht? Wat is recht? Mijn moeder, mijn moeder bleef met twee kleine kindertjes zitten en die moest, die moest van armoede een buurvrouw vragen om voor mij te zorgen en voor mijn broertje. Want ik was negen maanden, en dat was in de jaren 37, 38. En uh, zij moest van morgen zeven tot avond zeven werken om haar kinderen groot te brengen. En ik zal u vertellen. Het heeft ze heel goed gedaan. Ja. Mijn Mijn moeder, maar, maar wacht die even, had... wacht even. Voor, voor het al te breed wordt. U, u reageert nogal als ik zeg, uh, u heeft, als ik u vraag, heeft u de recht op. Maar het is van 2-1 Als u uh, uh, zegt van ik, ik heb het uh, zwaar op dit moment. Want de uh, toeslagen die krijg ik niet. Dan vraag ik aan u mag u ze krijgen? Ik zeg, heeft u de recht op? En dan zegt u, ja, dat heb ik wel, maar dat doe ik niet. Hey, inderdaad. Ik, ik doe dat ook zeker niet. Maar Omdat dan is het toch uw eigen gereken? keuze dat u het financieel niet breed heeft, of zeg ik nu iets heel geks. Nou, nou, nou, weet u, ik wil alleen. Nee. Ik, ik zeg dit als, uh, als voorbeeld. Hè, zo is het dus ook. Alleen, ik heb geleerd van, al, van alles wat achter mij ligt... Uh, dat uh, inventiviteit, creativiteit... mensen veel verder kan brengen als dat ze nu komen. Want ze grijpen naar het eerste de beste van... daar heb ik recht op. Ja. Natuurlijk, ik weet dat ik er recht op heb. Dat weet ik wel. Alleen, ik vind... Eerst moet ik bij mezelf een beroep doen om, op mijn creativiteit en mijn inventiviteit. Ja. Want je, je hebt altijd geld van het ander. Het wordt door een ander verdiend. En wat zie je nu? Daar komen zoveel mensen zonder werk. Die moeten allemaal een uitkering. En dat was eerst twee jaar, wordt nu een jaar. Maar hoe je het bent of verkeerd, bijstand... Daar komen de meesten in terecht. Wat opgebracht moet worden door dat kleine beetje wat nog wel werkt. Dus, en dan denk ik, hoe economisch wordt er nu van bovenaf gedacht? Ik weet het niet. En ik zie, ik zie, dat, ik zie dat ook alleen maar bergafwaarts gaan. Ze stoppen het ene gat met het andere. Dat is iets wat wij nou juist vroeger geleerd hebben niet te doen. Ja. Ja. Door creatief en waar... inventief te zijn. Lukt dat om in uw geval creatief uh, en inventief te zijn? Ja, ik zal u een voorbeeld geven. Wij gaan uh, met drie uh, uh, vrouwen, we zijn, we zijn alle drie alleen, we zijn uh, weduwe of gescheiden. En wij eten bij elkaar, ik noem maar eens iets. Mm -hmm. uh, koop ik een bloemkool? En dan zoeken we de grootste, dat doe ik niet. Dat doet mijn buurvrouw ook, die andere ook. En we delen dat in drieën. De prijs gaat ook in de drieën. Ja. Hebben, wij, hebben wij oud brood? Moet je bij jeugd niet aankomen? Want dan zeggen ze: Nee, dat eet het niet hoor. Ja. Oud brood ik eet geen oud brood. Nee, als je aan allebei de kanten boter doet. en je bakt hem in de koekenpan. Nou, dan is die heerlijk met een plakje kaas erop. Ja, ja, ja. Heer, het, het is. Het, dat is het jammeren dat deze generatie. Een consumptiegeneratie is. Die heeft alleen geleerd dat. Het is ons schat ook, hè? Dat geef ik ook eerlijk yeah. toe. Yeah. Dat geef ik eerlijk toe dat de gebraden hanen zo naar binnen vliegen. En als ze dat niet doen, dan hebben ze ineens arm. Yeah. Ik zeg niet dat ik het rijk heb, absoluut niet. Maar met mijn AOW, alleen mijn AOW, hè? Mm -hmm. En geen huursubsidie, en geen aftrek ja, ja. van andere banen. Alleen AOW? Heb ik, heb ik 175 euro in de maand over om te eten en met te kleden. Nou, oh, dat vind ik een op zich, want die AOW is hartstikke laag, toch? Ja, is precies. Het is 1023 met een huur van 455. En dan nog gasrekening uh, van 113 per maand. En, ja. en, uh, dus, en die verzekeringen. En, en toch En toch... Door maar dat moesten wij vroeger. Want ja. er was niet een instelling. Ja, je kon naar de kerk. En dan moest die kapelaan of die pastoor... die moest er dan ook nog van overtuigd zijn... dat jij iedere zondag ook vooraan in die kerk zat... zodat hij wist wie je was. Anders kreeg je helemaal niks. Te, hè? Ja. Op je knieën. Ja, Letterlijk ja. en figuurlijk. Ja. Dus dat die armoe voorbij is... ben ik heel erg blij om. Goed. Maar als... oude minister Drees... geweten had... Hoe er op grote schaal met geld gesmeten wordt, nog door bureaucratie, door, door, door, door bijstandtrekkers of andere soort uh, uh, faciliteiten die, uh, waar je geld kan halen. Uh, zou weten dat daar op grote schaal misbruik van gemaakt wordt. Ja. Dan denk ik dat die man zich eens graf omdraait. Okay. Laten we hopen dat hij het niet hoort, denk ik dan. Nee, Mevrouw Van Solt, oké. hartelijk dank. Dank voor het bellen. Nee, niets te danken. Dank ik wens u nog heel veel succes. Dank al jou. is het heel, al, al heel gauw twee uur. Ja, precies. Nou, dat is, dat is altijd goed. Als de tijd vliegt, dan gaat het goed. Ja, de, dank en, voor het bellen. Uh, heel 08... voorzichtig met naar huis gaan. zal ik doen. 0800 ja. 11... dank u wel. 0801121. is het telefoonnummer van Kazeluna. Of u kunt mailen op kazeluna.ncv.nl. Herinneringen aan eerdere crisis wil ik graag horen. Uw geheugen wil ik graag uh, in de uitzending halen. Uh, Jacqueline, het is gelukt. Met dank aan, uh, aan Anne, onz Anne, onze technicus. Uh, we hebben hem gevonden. komt hij speciaal voor jou. Kille kille hop ssa, koeit koeit koeit, kille kille koeit, kille, kille kille hop -sa -sa. Op het carnaval geen centje pijn, kun je nog volop in de olie zijn. Word je voor de longen vlees? Het Arabier is er weer best. pak de zorgen naast je neer. Dat zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. Hee, Hong Mens van hoe zo zegt ook zegt, waarom? Het fils komt toch nooit op de bon als tegenpreisen al maar meer. Dat zien we, zien we, zien we, zien we morgen dan wel weer. Hou het, hou het, hou het, kille, kille, hou het, kille, kille, hop, sa, sa. Hou sa, sa. Dat was opeens een wereldhit. fars majeur met Koeweit, Koeweit, Koeweit, Kile, kile Koeweit. We hebben het over de crisis en in hoeverre dat herinneringen bij u naar boven haalt. 0801121, nog een kwartier lang in Casaluna. Kunt u terecht met uw verhalen. Sven, goedenacht. Goeienacht. Je mag het ja. zeggen. Ja, well, um, ik heb een herinnering van toen ik, uh, ja, zes, zeven jaar was. Dat uh, wij hadden het niet zo breed, maar mijn moeder. Mij altijd, ik denk mij altijd, zoals vele kinderen, uh, altijd naar de bakker gaan of ze brood of ja, kleine boodschappen doen. En dan sturen ze mij op weg. En in het begin, ja, ik, ik, uh, ik herinner mij, dat is wel in Belgische frang dan, dat het zeer Belgische frang was voor een groot brood. En normaal toen de jaren vorderen, zag ik iedere keer dat die prijsje vliegt. En ik dacht, uh, hoe is dat mogelijk? Proef, mijn moeder kwam altijd, alles voor duur en tel, telkens weer de eindjes aan elkaar knopen. Ik vroeg mij maar, waarom wordt dan alles duur? En ik kon mij dan niet echt een antwoord op geven. Mm -hmm. En eigenlijk, door de jaren heen, door constant prijslijn uh, ja, te zien, ben ik mij eigenlijk echt beginnen bewust te worden uh, wat, wat geld eigenlijk is. En dus daarom, ik hoorde dat net, de, de vrouw aan de telefoon de, de vorige luisteraar, ik vind dat ik een, een, een, een, een fantastische mentaliteit, die eigenlijk nu meer en meer vergeten wordt. Um, wel welke mentaliteit wordt uh, meer en meer vergeten? Uh, de mentaliteit van uh, eerst creatief uh, denken... en eerst zorgen wat kan ik doen met het geld dat ja. ik niet heb. En daar proberen mee rond te komen. Want het is pas ja, een crisis. We hebben inderdaad nu een algemene crisis. Maar ik denk dat er ja, in alle tijden iedereen wel zijn eigen kleine crisis is. Ik bedoel, mensen die altijd moeten rondkomen en op het einde van de maand... Ja, dat het eigenlijk krap is, waardoor dat je eigenlijk sneller bewust wordt, zeker voor kleine kinderen waarschijnlijk sneller bewust worden, van wat het is om, ja, uh, met weinig middelen rond te komen uh, in een maand. En ik heb dat eigenlijk op deze manier uh, eigenlijk mij, mij beginnen bewust te worden. Eigenlijk zo ver zelf, dat ik op gegeven momenten zelf loog over sportdalen tegen mijn moeder, zodat we dat voor geen geld moet uitgeven. Dus eigenlijk op die manier, door... door door de, alleen, ik, ik heb nooit iets tekort gehad, maar ik was wel, mij wel altijd bewust van: het is, het, het, het is het wat moeilijk. Ja. En daardoor, de, dat bewustzijn heeft mij eigenlijk, op een, alleen, eigenlijk tot, tot de dag van vandaag uh, gebracht. Tot, ja, tot hoe ik tot op de dag van vandaag met geld omga. Ja, nee, maar, heb... maar dat betekent, dat, betekent, dat is, je bent niet heel makkelijk te verstaan. Dat, dat heeft grotendeels met de verbinding te vermaken. Dus ik, ik doe echt mijn best. Maar, heet, zeg maar jij gaat, bent anders naar geld gaan kijken... door de ervaringen uit jouw jeugd. Uh, ja. Kun je een voorbeeld geven van, van hoe jij uh, uh, daar anders mee omgaat? Um, bijvoorbeeld, ik uh, probeer... Ja, probeer, ik maak eigenlijk geen schulden. Ik, uh, ik probeer echt te leven met wat ik heb. En uh, als ik het niet kan... Als ik mij niet kan permitteren met het geld dat ik verdien heb, dan doe ik het ook gewoon niet. Dan, eh, allee, tegenwoordig heb je veel mensen die op beginnen te, alles op krediet beginnen te kopen. Um, totaal, ja, ze eigenlijk zelf. In, ik probeer het niet te vragen want maar ik weet ook misschien dat mensen uh, op, allee, hun haren zullen laten reizen. Maar um, het proberen te stellen met wat je hebt. Dus als je... Ik zeg nu maar als je duizend euro voorzien... dan moet je niet beginnen kredieten, aan, uh, kredieten beginnen aangaan... Die, die ervoor zorgen dat de berg groter en groter wordt... waardoor je op een gegeven moment geen overzicht meer hebt. Ja. Goed, ik wil je hartelijk danken, Sven. Ik uh, uh, wil je danken voor jouw verhaal en dank voor het bellen. Ja. Geen probleem. Dank je wel. Dag 0800 1121, dat is het telefoonnummer van Casaluna. Greetje, goede nacht, wat een boeiend onderwerp. Dat is mooi. Ja. Uh, ja, ik dacht, zal ik bellen? Ik denk, ja, ik doe het toch. Uh, mijn ouders zijn getrouwd in 1950. Toen was er ook nog wel woningnood en zo. Dus ze kregen een benedenetage van een huis. Mm -hmm. Boven woonden andere mensen. En uh, ja, daarna werd ik geboren. En uh, ja, er was niet zo heel veel inkomen... Mijn moeder was heel erg jaloers op een buurvrouw aan de overkant. Want die had een kind van dezelfde leeftijd. En na een week liep die al met de kinderwagen buiten. Ik was, ik geloof, drie maanden voor ze geld hadden om een kinderwagen te kopen. Ja, ja. En, uh, nou ja, goed, ik heb er niks van gemerkt hoor. Maar, uh, ja, dat. Uh, maar zo, zo was het wel. Na een paar jaar zijn de mensen boven weggegaan, hebben we het hele huis gekregen. En toen werd beneden werd dan gewoon kamer en suite. En, uh, maar het was wel zo dat in de winter uh, uh, de kachel in de voorkamer maar één keer in de veertien dagen aankom. Dus je woonde achter eigenlijk. Eén keer in de veertien dagen? Ja, op, uh, ja wow. op, zondag, op zondag dan alleen hè. Ja. Alleen op zondag. En het was één keer in de veertien dagen. Dus we woonden eigenlijk achter. En dan één keer in de veertien dagen, dan was het feest. Want dan ging de kachel in de voorkamer aan. Ja. En dan gingen de, de tussendeuren open. Nou, dan had je een gigantische ruimte. Gewoon omdat er geen geld was om dat altijd te laten branden. Kun je nagaan, zeggen? Dan heb je het ergens over de, de, de vroege jaren 50. Vroege jaren 50. Ja, zo idioot lang is dat ook weer niet geleden. Nee, dus. nee ik voel me ook nog jong, hoor. <laughs> maar, uh, en, en, en het was iets waar ik mijn hele leven... Of mijn hele leven, dat is niet waar. Maar waar ik toch vroeger, dat ik, wat ik wel heel erg gevonden heb... En daar heb ik ook een tik aan overgehouden. Dat er ook geen... Niet zoveel geld was. En mijn winterschoenen maakte mijn vader zomerschoenen van. Ja. Dan haalde hij de tenen eruit en de hiel eruit. En hij verfde het wit. Hij deed dat keurig, keurig. Maar ik vond het vreselijk. Achteraf denk ik, jeetje, wat een liefde heeft er eigenlijk in gezeten. Om dat te doen. Na zijn werk. zo he, Van dat soort dingen. Ja, maar achteraf denk je, dit was natuurlijk gewoon pure armoede. Dit was gewoon, uh, ja, en, en, en geen schulden willen maken. Oh, kijk, okay. ja, ja, ja. He, dat, nee, dat zat er niet in. Dat, uh, dat deden we niet. Dat is echt uh, ongelooflijk. Uh, en alles in huis uh, zelf doen, zoveel mogelijk. Hij had land genomen om groenten te verbouwen. Dus na zijn werk, uh, dan kwam hij om half zes thuis. en dan ging hij niet eens eten in de zomer dan hoor. En dan ging hij in het voorjaar dan ging hij niet eten dan had mijn moeder een beschuitje en een kopje thee. En hij ging zich omkleden, ging naar het land. En als het donker was, kwam hij terug. En dan kreeg hij dus uh, uh, gewoon warm eten wat... Uh, ja, in het bed warm gehouden was, een soort hooikist, zeg maar. En het Kietze. heeft echt geduurd tot... Nou, in de jaren zestig, begin jaren zestig, toen ging het beter. En toen weet ik nog wel dat hij zei... Uh, hij zegt, nou, moet je nou eens kijken, dan gaat het een beetje beter. Moet je eens kijken wat een loonsverhoging of er uitbetaald wordt. Dit kan nooit, nooit, nooit goed gaan. Want u, uw vader werkte uh, in loondienst op het ja. land? Ja, die werkte gewoon uh, bij een bedrijf. Ja. En uh, ja, en dus ik moet heel eerlijk zeggen dat ik ook echt af en toe heel erg verbaasd ben, dat ik denk, het is gewoon zo doorgeslagen, dat iedereen zo gewend en verwend is, dat alles maar kan. Nou, niet iedereen hoor, want er zijn natuurlijk wel schrijnende gevallen, maar wat ik om me heen zie, en ik werk zelf ook nog, en uh, ik reis daar naartoe, ik zie dan onderweg in, in de trein, en als ik dan jongeren zie, die is niet eens ontbijten s'morgens, die lopen gewoon bij zo'n ik op het station naar zo'n ding toe en die kopen gewoon voor 5 euro broodjes en koffie en weet ik veel wat. Nou, dan, daar staat mijn verstand dan helemaal bij stil, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Maar, maar waarom? Is... Nou, omdat ik denk van, het, het is zo gewoon geworden om daar recht op te hebben. Ah ja. Snap je dat? Dat ik denk van, er wordt niet eens meer over nagedacht. Dan denk ik van, als je dan meegemaakt hebt wat ik meegemaakt heb, wat ik overigens eigenlijk... Best heel plezierig vindt achteraf en je wist toen niet beter, dan denk ik van: ja, jongen, jongen, jongen, dit is allemaal zo gewogen worden. Maar je kunt het je ook niet kwalijk nemen. Nee, dat is het hele punt natuurlijk. De jongeren zijn niet anders gewend. En ik voed mijn kinderen ook op die manier op. In alle eerlijkheid, ik probeer ze wel te vertellen dat ook andere tijden zijn geweest. En ik vertel het ze ook. Maar ja, die denken waarschijnlijk ook: je loopt me wat. Ja, ja, ja. Nee, maar daarom denk ik van... Ik vind het een hele moeilijke materie. Omdat ik denk van... Ja, je kunt de jeugd ook niet kwalijk nemen. De, de ouders, ja, die zijn ook jonger dan ik natuurlijk. Die zijn ook weer in, in de jaren zeventig opgegroeid. Op en dat weet ik van mezelf ook wel, dat het toen beter ging. Maar... Uh, ja, en toch draag je dat je hele leven mee. Dat je dat meegemaakt hebt. Dat je niet zomaar van alles en nog wat doet. En dan denk ik van... Ja, dat is wel heel lastig, maar ik ken ook wel mensen die hetzelfde inkomen hebben... en de een zit te kreunen en de ander, die doet er van alles mee. Ja. Dus het heeft ook te maken met hoe sta je er tegenover... En, uh, en, en hoe creatief ben je om daar dan toch nog wat dingen van te maken. Want dat, dat ken ik echt, hoor. Mensen, ja. ja, ik ken mensen die uh, bij de voedselbank komen die meer hebben dan iemand anders. Ja, ja. het kan. Creativiteit, dat was het, hè? Ja. Dank. Dank voor het bellen, Geertje. Graag gedaan. Dank, u ik toch? Henny, goedenacht. Goedenacht. Ik denk dat je de laatste bent vannacht, maar je weet het niet helemaal zeker. Je mag het zeggen. <lacht> nou, ik, euh, ik heb de, de crisis in de jaren zeventig mee, want daar heb ik eigenlijk nog niemand over gehoord over de jaren zeventig, tachtig. Ja, we hebben Kuwait, ku Kiele Kiele Kuwait en de, ja, de, de auto-zondag ja. voorbij uh, gehoord. Ja, en uh, ja, toen was het er een werkloosheid van, van bijna van, van rond de 900.000. 900.000 mensen. En toen zat ik ook op, in de WW, toen kwam ik ook in de WW, op een gegeven moment ook in de, in de sociale dienst. En uh, we hadden toen ook pas een huis gekocht. Of nu ja, een jaar of vier hadden we er huis nu. En uh, ja, de rente ging omhoog. Van, van, van 6 of 7 procent naar 12 procent. Oh, ja. ja. En toen moest, ik, toen moest er iets gebeuren, want, want uh, ja, het huis zou verkocht moeten worden. Want we konden het niet meer betalen. Het huis van jouw ouders? Ik... Wanneer was je was werkloos. Uh, nee. Je... nee, het huis van mijn eigen. Oké. Okay. En uh, toen ben ik voor 25 gulden per week minder gaan werken, want ik, toen, ik, ik werkte als, als schilder. En nu, uh, toen kwam ik eerst bij een baas en uh, voor proef. En toen, uh, ja, toen kon ik voor 25 toen ik wilde minder. ben ik gaan werken. Mijn vrouw is toen gaan werken. En zo zijn wij zoetjes aan weer uh, helemaal bovenop gekomen. En uh, wel met, met uh, ja, toch wel een, een heel stuk minder. Uh, alles ontzegen en, uh, ja, uh, klusjes doen, s'avonds. Mm -hmm. Om geld te verdienen. En, en zo zijn wij eigenlijk een beetje, een beetje toen de tijd weer bovenop gekomen. Maar hadden jullie schulden in die tijd? Nou, we hadden, we hadden een hypotheek. En de verdere rest dus hadden we eigenlijk uh, geen schulden. Alleen een hypotheek van, van, uh, van 83.000 gulden was dat toen. Maar dat was toen echt heel veel geld. Ik hoorde je net zeggen, en... Henny, dat je in die periode ook uh, of weer werkloos was. Ben je dat nu ook? Wat zegt u? Of je nu weer werkloos bent? Nee, ik zit nou in de FUT. In de ik ben nou in de FUT. Oké. Okay. Uh, uh, mijn zoon die heeft een carrièrebedrijf en uh, dat doe ik af en toe uh, één keer in de week uh, daar naar Denemarken. Omdat Zo. het nou ook weer een slechte tijd is. En mijn zoon kon, kon uh, daar werk rijden. Uh, de krijgen. Buiten zijn werk werd hij al had. Ik zeg, en nou heb ik tegen hem gezegd van, doe dat maar. Dan uh, ontdek ik dan toch in de fut zit, dan, dan doe ik uh, jouw helpen. <coughs> en dan rijd ik daar wel een keer, één keer in de week naartoe... of twee keer in de week, net wanneer het nodig is. En hoef ik dan niks voor te hebben. Ah, Oké. Okay. Uh, het vind je ja, gewoon leuk dan, om te doen en je helpt je zoon ermee? Ja, ik, uh, ik vind het... Ja, leuk, leuk. Uh, ik, ik doe het ook zakelijk om mijn zoon... Uh, ja, vooruit helpen, want die heeft twee studerende kinderen. En, en ja, dat kost dan ook uh, een hoop geld. Dus uh, zodoende help ik hem, uh, ja, een beetje, een beetje mee. Ja, en, en verder gewoon een beetje lekker genieten van het leven. Ja, ja, ja, dat proberen we wel. Dat proberen we wel. Ja, kijk, het is, het is, uh, het is allemaal wel een stuk, een stuk minder geworden, maar ik bedoel, uh, ja... Uh, we zijn gezond en, en uh, ja, we kunnen ermee komen. Goed zo. Goed zo. En dat vind ik een mooie afsluiting van twee uur Kazeluna. Dankjewel, je Hennie. Oké. Okay. Dank. Goed zo. We zijn het einde gekomen van twee uur Kazeluna. Dat betekent helemaal niet dat het stil gaat worden op deze zender. Integendeel. En nachtzuster Astrid de Jong van Omroep Max, die zit al klaar. Die gaat zo meteen achter de microfoon zitten en met u praten. Ik wil u hartelijk danken voor het luisteren. Morgen is er weer een nieuwe aflevering van Kazaloene. En de NCV is morgen ook weer terug. 12 uur is middags met lunch op Radio 1. Dank voor het luisteren op mijn betreft. En nog een hele prettige nacht.